Jan van der Putten met het NOS-journaal. De foto's en videobeelden die zijn gemaakt van het doodschieten van Osama Bin Laden worden niet vrijgegeven. Dat heeft een Amerikaanse federale rechter bepaald. organisatie Judicial Watch had een rechtszaak aangespannen tegen de inlichtingendienst CIA en het ministerie van Defensie. Waar de leider Bin Laden werden jaar geleden door Amerikaanse militairen gedood. Daarvan werden foto- en videobeelden gemaakt. Maar volgens president Obama waren die te gruwelijk om vrij te geven. De beelden zijn bezit van de CIA. Maar die weigert ze openbaar te maken. De rechtbank steunt de inlichtingendienst. Judicial Watch gaat tegen de uitspraak in beroep.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 That's all. Good. See?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 Checking Take it on, Michelle.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 There goes Hannah, showing up a Banner. Rocking that crown, make the boys go bananas. When you're insecure about yourself, it's a fact. You can point a finger, but there's three pointing back. I can see her crying out yeah Is there anybody out there? She's really counting on your love still. Struggling up here, but you act like you don't care. Right now, she can really use her shoulder.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 Talk to yourself